Hofman wordt overgenomen door Facilicom, het moederbedrijf van Trigion. Hoeveel geld met de overname is gemoeid is niet bekend. Hofman Bedrijfsrecherche, het oudste particuliere bedrijfsrecherchebureau van Nederland... blijft wel onder eigen naam actief. De Iraanse ambassadeur heeft afgelopen avond geweigerd... om verdere informatie te verstrekken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken... over de dood van Zara Bagrami. De hoogste ambtenaar van het ministerie had vanochtend al een gesprek... maar dat leverde niets op.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 Ja, welkom. Een hele goede nacht. Het is inderdaad de nacht op één. En uh, u gaat vannacht met ons praten over een nachtonderwerp. We gaan het namelijk hebben over barkeepers en kroegen. Uh, volgens de een eigenaar van twee cafés in IJmuiden... die ook uh, de, bij de Koninklijke Horeca Nederland zit... moet er een mbo-opleiding komen voor barkeepers en het vak wordt volgens hem onderschat. Nou ben ik heel benieuwd naar uw mening over barkeepers en uw ervaringen. En misschien bent u zelf al barkeeper of barkeeper geweest. U kunt vannacht met ons praten 0800 1121 nacht@eo.nl. U kunt ons twitteren. Twitter dan naar @denachtop1. We gaan eerst luisteren naar muziek. Eric Clapton. Low Hand, Clapton met Forever Man uit 1985. Het vak van barkeeper wordt onderschat en het moet in ere hersteld worden. Nou ja, dat vindt de Koninklijke Horeca Nederland. Een speciale mbo-opleiding zou de ouderwetse kastelein moeten terugbrengen. Remco Glas, die is eigenaar van twee cafés in IJmuiden, vertelde in Ditste Dag over zijn vak. Van vroeg tot heel erg laat Hij kapt ons onze biertjes Van vroeg tot heel erg laat De zanggroep Het Heidevolk Met een ode aan de kastelein en niet voor niks Want er komt weer een opleiding voor dit edele beroep Als het aan Horeca Nederland ligt tenminste Remco Glasje met eigenaar van twee cafés in Amuiden. Krijg jij wel eens een obade van je klanten? Nou, niet op deze manier. En ja, dat vind je misschien niet erg? Nou, ja, ik, ik ken het niet, maar het klonk wel aardig. Ja. Behalve café-eigenaar ben je ook voorzitter van de sector... drankverstrekkende bedrijven van Koninklijke Horeca Nederland, Hele mond Vol. Ja. En je wilt dat er een speciale mbo-opleiding komt voor barkeepers... Ja, het zou heel mooi zijn als dat, als dat gaat gebeuren. We missen het, uh, ja, in de praktijk eigenlijk gewoon uh, de vakkennis van, uh, van, uh, van opgeleide jongeren. Maar ik denk dat heel veel mensen dan al denken... vakkennis, je moet gewoon bier tappen. Ja, dat is, dat is het beeld wat men heeft. Er uh, komt natuurlijk veel meer bekijken. kijken. Uh, regelgeving, wetgeving is één. Uh, Hoeveel bier mag je tappen? Of bedoel je dat niet met nee, regelgeving? Nee, nee. Wat voor regelgeving heb je het over dan? Uh, uh, nou, heel simpel is bijvoorbeeld niet doorschenken. op het moment dat iemand in uh, kennelijke staat van, van dronkenschap is. Dat, is. dat is één. Het is zelfs zo dat, uh, dat iemand uh, wettelijk aansprakelijk gesteld kan worden. Als het je moment. toch doorgaat? Ja, ja dat er zijn dingen, dat weet men maar, niet. Maar dat wist ik zelfs. Terwijl ik geen barkeeper ben, ook nooit geweest. Okay. Nee? nee. Dat, dat is misschien de functie uh, die u heeft zeg maar, <laughs> okay. en, en ingelezen bent. Ja. Nee, het is het is, het is zo... Uh, het is mooi, Tuurlijk. Uh, de mensen komen toch voor, uh, voor die huiskamer van de samenleving... want dat is de horeca gewoon. Uh, die komen voor een stukje ontspanning, een stukje vrije tijd... Uh, en die wil entertained worden gewoon. Door de barkeeper? Door de barkeeper, maar ook Aha. natuurlijk in andere vormen van, uh, van horeca. Door bijvoorbeeld disjockeys of artiesten of ja. optredens, noem maar op. Um, ja, en vakkennis hoort erbij, want uh, vroeger... Ja, het was het biertje, nu hebben we heel veel mooie soorten bier... Um, ja, het is toch handig als iemand daar wat over kan zeggen. Ja, precies, als die weet wat hij dan schenkt. Maar als jij in een kroeg binnenkomt, hoe snel heb je dan door of er een goede staat of niet? Nou, vrij snel. Wel let Beg je op, wel let je op. Begint al bij begroeten. Hallo. Ja, of iemand die niks zegt, want dat gebeurt volgens mij. Ja, dat, dat. kan ook. Dat, uh, wat doe je zelf? Verbaal, non-verbaal. Uh, onze gasten gedag zeggen natuurlijk. Ja? Dus stel, ja, ja, ik ja. kom bij u binnen en dan zegt u. Nou, uh, uh, goedemiddag, goedenavond. Niet hallo of hey, dat uh, ja, hey, <laughs> doen we niet natuurlijk. <laughs> nee. Nee, uh, een goede middel, goede avond. Uh, nou ja, goed, en uh, afhankelijk in wat voor uh, soort horeca-gelegenheid u bent natuurlijk... Uh, uh, nou, de situatie, café is anders als bijvoorbeeld een, een restaurant. Zet. Wat u Heeft een café? heeft twee cafés? een ja, café en een, uh, ja, een eten- en drinken concept. En daar, daar zit alweer in. verschil tussen, in de, ook in de manier waarop je mensen begroet? Ja. In het café zeg je ook geen hallo? Ja, nee, ja, je hebt ook met personeel te maken. Uh, in principe is hallo zo, zo banaal vind ik, zo plat. Ja. Ja. Dat we gewoon vooral... Uh, uh, Beleefd en netjes houden, gasvrij. Ja. Ja. Wat ik nou niet helemaal snap, want is als ja? ik dit hoor... dan denk ik, ik vind het heel goed hoor dat dat gedaan wordt... maar kan je niet een soort moduletje binnen de opleiding doen? Dan ben je toch heel snel klaar? Ja, maar er worden wel heel veel moduletjes. En als je niet moduletjes oh. optelt, heb je een opleiding. Ah. Want, want het is niet maar, dan, maar dan kan je <laughs> alleen maar barkeeper worden en dan heb je wat anders. Nee, maar dat is een bepaalde basiskennis. Okay. Maar nu, nu, de mensen die nu bij u komen werken, die, die hebben, wat hebben die dan van opleiding? Maar bij, bij mij zijn het meestal toch uh, de, de mensen die een bijbaantje zoeken. De studenten... De... Ja, willen we niet zeggen natuurlijk dat, dat ze geen passie uh, hebben. Uh, moeten ze wel hebben, vind ik. Anders kan je, kan je het enthousiasme niet, uh, niet uitdragen. Maar dan... vertel daar nog eens wat meer over. Wat is dat? Enthousiasme uitdragen als barkeeper? Ja, is laten zien uh, dat je het vooral leuk vindt wat je, wat je als barkeeper doet. Uh, straal het uit. Je, je toch ook, hè, we, we zien nou hier de beelden van, van, van Cairo. Ja, wie is hier uh, naast staan? Ja, ja uh, ja, ik vind als barkeeper zijn, dan moet je daar toch wat van weten. Oké, je, je, okay, het je moet ook het soort, nieuws bijhouden. Ja, het is een soort van algemene uh, kennis, zeg maar die men heeft, want. Uh, het is toch waar, waar gasten over spreken. Ja, ja, dus ik kom bij u binnen. U zegt... Uh, goedemiddag mevrouw, wat vindt u daarvan? De situatie in Cairo op dit moment, nee, zo, of dat niet? Zo gaan we dat niet <laughs> nee? doen. We kunnen best, best een rollenspel spelen. Dat is best uh, wel leuk. Ja, maar laten we het even doen. Elsbeth komt binnen. Okay, en u bent daar. Uh, komt ze binnen in het café of bij het café? Het, casaar, het café. Het café. Het café. Nou, goedenavond. en uh, nou, kijken. Want u, want u komt nieuw. Of mag ik u zeggen tegen u? Ja, u mag wel hier tegen mij zeggen. Waar um, je gaat nou, dan kom je binnen en dan is het euh, nou, gezellig. Van, nou, of afhankelijk, of je alleen komt. Hè, zo van, nou, ja, als het, we het alleen alleen. Vandaag is het alleen. Nou, wat wat kan ik voor u inschenken? Nou, doet u maar uh, een, een rode wijn graag. Een rode wijn. En dan, nou, dan kan een vervolgvraag zijn van... Uh, wat voor soort rode wijn wilt u? Dus even afhankelijk. ook. Oh, ja, nou ja, wat heeft u? Nou ja, dan krijg je als het goed is uitleg over... Ja. verschillende wijnen die een, uh, een horkerzaak Nou, uh, dan ga schenken. ik een beetje zielig aan de bar zitten. Want ik ben inderdaad alleen. En uh, ja, en dan? Nou, daar komt er vanzelf dialoog. <laughs> gaat u met praten? opgeladen. <laughs> ja, <opgelijk>? ja. <laughs> oké. Okay. Okay. U uh, komt u niet vandaan, ik heb u nog nooit gezien. Oh, uh, wat ja, ja. u hier? Nou, uh. Hou eens op, ik ben gewoon nog hartstikke zangeraden, ik heb helemaal geen zin om te praten. <laughs> Dat bent het u toch meegekomen. Ja, ben... <lacht> <lacht> Volgende keer zou ik alleen gaan. het is natuurlijk ook een stukje sociale vaardigheid. Ja, die het is die inschatten of iemand zit in een gesprek. Ja. Maar ja. Misschien komen ze juist omdat ze thuis geen gesprek willen. Nee, dus wellicht dat er in, in zo'n opleiding uh, rollenspellen gaan komen. Ja. Om, en gewoon praktijksituaties. Ja. En toch vind ik dat dan weer niet echt anders dan wanneer je gewoon. Ik heb zelf heel veel in noord gedaan vroeger. En, ja, Was dat leuk? Ik, ik vond het fantastisch. Ja, ik vond fantastisch. Nee, nee, dat was wel vrij snel duidelijk. Ik deed het naast mijn studie en dat vond ik toch, ik vond de kinderen toch iets uh, leuker. Maar wat ik, wat ik ook leuk vond, was juist het contact met die mensen. En dat vind ik in een restaurant bijvoorbeeld, of waar je ook eigenlijk staat in een winkel, of waar dan ook. Dus, dus ik denk, ja, volgens mij is heel veel een soort basis wat je moet hebben als je het vak ingaat van de horeca. Jij zegt een opleiding lijkt me overbodig. Ja, ik vind het zo beperken voor degene die dan die opleiding doet. Want als je dan denkt, nu ga ik toch eens iets anders doen dan achter die bar. Ik denk dat het een heel tijdelijk, voor veel mensen een tijdelijk beroep is. Op een gegeven moment is het heel pittig om al die avonden lang... Want je hebt wel echt graag. een opleiding van drie, vier jaar die helemaal daarop gericht nou, goed, is. Uh, uh, inhoudelijk, en uh, hoe dat vorm moet krijgen, dat uh, weet ik niet. De gesprekken zijn nog gaande. Maar ik vind, uh, wel, er zijn natuurlijk mensen die worden opgeleid voor kok. Er wordt van alles voor geregeld. Ja, maar dan krijg uh, voor, je ook wat. Voor uh, gastvrouw, gastheer, uh, noem maar op. Alleen uh, voor gewoon uh, hoorcondernemen in, in de natte sector, gewoon puur zeg maar uh, kroeg -eigenaar. dat missen we. Ja. Ja. En dan moet, dat zou goed zijn toch als daar iets voor komt? Nou ja, zeker, zeker weten. Het is, we hebben nu is het voldoende om sociale hygiëne te hebben, is het papiertje. Uh, maar wat het... gaat er nu dan fout? Wanneer staat er een verkeerde kastelein? Ja, wat is verkeerd voor de ene. Ja, ja, wat, wat vindt u of waarvan. Waar, wat mag uw ja. personeel niet doen als ze achter de bar staan? Hallo, zeggen. Nou, dat, dat... is. Dat... <lacht> nou, buiten, hallo. <lacht> zeggen, hallo <lacht> zeggen of hé. Hey, uh... Nee, één uh, nou, ja, voorbeeld schenken aan, uh, aan mensen die uh, bepaalde dranken niet mogen drinken. Het, het, het uh, omgaan met mensen die uh, in kennelijk staat van, uh, van dronkenschap verkeren. Ja. Dat zijn He gewoon serieuze dingen. Heeft u over het algemeen het idee dat het niveau afneemt? Dat het tien jaar geleden beter was als je in de kroeg kwam? Nee, wisselt. wat. wat hè. Ik ben gisteren natuurlijk bij de, de NK Biertap uh, geweest. En dan uh, beland je toch automatisch in de, in de Maastrichtse uh, horeca. En daar heb ik weer fantastisch mooie dingen gezien. Ja. Maar ja, dat is ook het NK. Daar komt de, de, nou, het neusje de, de, de van de, de zalm. Dat is de... de ja, tuurlijk. Maar wat kwam, was daar zo mooi dan? Waar, waar, waar gaat u dan helemaal blij van worden? Nou, gewoon die mensen die daar uh, vol, vol stress gewoon onder de zenuwen, uh, op zo'n podium... Uh, ja, de meest fantastische bieren maken, vol passie, dat straalt. Dat, dat, dat... Ja, daar, u had erbij moeten zijn. Mm. <laughs> nou, ik kijkt helemaal blij. <laughs> maar, ja, dat, maar daar word je ook vrolijk van. <laughs> dat, is, dat is toch het mooiste wat er is. Maar ik heb er nog niet meteen een beeld bij, want biertap is gewoon zo'n kraan en dan die hendelhuinijt. Ja, Thijs je je je maak nu even het gebaar. De meest eens. fantastische bieren tappen. Wat is dat? Ja, ja, het is, is natuurlijk uh, de schuimkraag. Het glas moet bier schoon zijn. Het glas moet bier schoon zijn. Ja. zijn, dat betekent dat het glas is. Het is gewoon gemaakt, maar op het moment dat het glas uit de spoelbak gehaald wordt, het houdt het tegen het licht en daar okay. zit zeg maar een filmlaag van water in, dan is die bier schoon. Op het moment dat daar dus een onderbreking in zit, is het glas toch vet. Kijk, dat en dat is van invloed op, op de kwaliteit van het getapte biertje. En dat zag je daar op het NK niet, dat hij soms nog vies was. Daar zorgen ze wel dat het schoon was. Ja, er staan, er staan, per tap staan er toch twee juryleden. Mm -hmm. En vanaf de selectieronde staan er drie juryleden toch al op die vingers te kijken... of dat ja. allemaal goed gaat. Nou, ik ben zo benieuwd, want je hebt nu dus niet opgeleid... want je zegt eigenlijk heb ik bijbaantjes. Maar ben je nu niet tevreden over de mensen die je hebt... Ik wel, want ik pak ze zelf aan. <laughs> ik leid ja, ze niet op, dus ik pak ze aan. <laughs> als er geen opleiding komt, moeten we goede bazen hebben in noord ja, zo, Ja, uh, van vader op gevoel. Oké. Okay. Ja, dus zijn, er, zijn er veel mensen voor wie je afscheid neemt na een paar maanden? Dat je zegt van, joh, het zit er gewoon ik heb, hier. Nou, in. Ik heb natuurlijk dat nieuwe concept. En er zijn er, die zijn uh, niet door de, uh, door de proefperiode heen gekomen. Uh, dat nieuwe concept heeft te maken met sociale media? Ook ja. ja. Dat het niet, of was, was dat niet wat je bedoelde met je nieuwe concept? Ja, want ik, ik, wat, ik had een feestcafé. En dat is na uh, elf jaar, ze hebben dat helemaal verbouwd naar het uh, eten drink ja, ja. en drinkconcept. Ja, daar moet Ik je zal het naam hebben... niet noemen, dan krijg je geen probleem. Maar ja. wat, wat, wat is dan een reden om tegen mensen te zeggen, nou, je hebt, je hebt het toch niet in je Ja, um, Ja, hoe moet ik dat uh, netjes uitleggen? Maar uh, mag, ook, mag ook anders, hoor. Mag het ook anders? Ja. Nee, maar ik ben netjes opgevoed door mijn ouders. Nee, eh. Uh, ja, gewoon bijvoorbeeld uh, na uitleggen, hè, diverse keren uitleggen... bijvoorbeeld een fles wijn openmaken, dat het toch niet goed gaat... en toch niet gaat zoals we dat wensen. En dan uh, zie je gewoon na toch uh, die twee maanden dat het... Ja, iemand heeft dat of niet. En nee. dat, dat heb je gauw genoeg door. Ja. Ik heb me laten vertellen dat jij, toen je hier naartoe kwam, heel benieuwd was naar de koffie hier in de, in de studio. Ja. Hoe is het? Ja, ik vind het jammer dat het dan weer in een uh, kartonnetje zit met een theemerk aan de buitenkant. Maar <lacht> ja. buiten dat, voor? Hè, dat was automatische koffie, ja, ja. is het uh, prima te doen. als ook geen bakje genomen. Nou, dat klopt inderdaad. Die koffie die drinken wij hier ook. Want we zitten hier in dezelfde studio als de collega's van Dit is de Dag, die u net hoorde: Thijs van der Brink en Elsbeth Grutteke. En nu hoorde ook kinderpsycholoog Tisha Neven zich bemoeien bij het gesprek. Zij had dus ook de nodige horeca-ervaring. Nou, dit gaat het onderwerp worden van vannacht, want uh, waarvoor gaat u nou naar de kroeg? Gaat u inderdaad naar de kroeg omdat het voor u een soort van huiskamer is en dat u daar een gesprek wilt? Of gaat u vooral om even weg te zijn van thuis? Misschien bent u zelf al barkeeper of barkeeper geweest en uh, denkt u, ja, nou ja, kijk, ik, ik deed het daarom en dat vond ik er leuk aan. Of ik doe het daarom en dat wil ik ermee en dit kom ik tegen. En wat zijn volgens u nou de eigenschappen die een goede barkeeper moet hebben? Misschien heeft u wel mooie herinneringen aan zo iemand die u goed vond. Die altijd een praatje had of altijd nou, een, een, een oog had voor u. En een arm om u heen kon slaan als u dat nodig heeft. En de belangrijkste vraag, heeft dat nou zo'n zin, zo'n opleiding? Of denkt u, nou, dat heeft helemaal geen zin. Dat moet in iemand zitten of het zit er niet in. Je moet ervoor geschikt zijn of je hebt het gewoon niet. Dan kun je nog een opleiding proberen, maar misschien werkt het gewoon niet. Dat zijn de vragen waar u vannacht op kunt reageren. Kroegen en barmannen. 0800 1121 nacht.eo.nl. En als u mee wilt praten op Twitter, kan dat via atdenachtop 1.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 joy that you bring. Treintje Oosterhuis, Everything Has Changed... van die nieuwe CD die voor zoveel ophef zorgde... omdat hij gratis bij een ochtendkrant zat. En misschien kent u het wijsje ook wel van de televisieserie Op Net 5, Single. Daar, daar heeft hij ook voor gediend, alleen dan in het Nederlands. Treintje Oosterhuis, dus ze is nog steeds niet verleerd. Vannacht hebben we het over kroegen en barmannen. Want moet er inderdaad een opleiding komen voor bar barmannen... zijn het allemaal horken en snappers er helemaal niet... waar u nou behoefte aan heeft in een kroeg... Ik ben heel benieuwd. Wat zijn uw ervaringen met uh, kroegen en barmanen? Gaat u zelf regelmatig naar de kroeg en waarom gaat u dan? 0800 1121 nacht@eo.nl en via de Twitter @deNachtop1. Als eerste aan de telefoon Amir. Goedenacht. Goedenacht uh, zietje. Je hebt het vandaag over een vak. Het mooiste vak dat er is. Horeca is entertainen. Horeca is mensen enthousiasmeren. In 1993 ben ik naar Hilversum gegaan om te studeren aan de Dr. Philips School op de vaartweg in Hilversum. Ja. Wat gebeurt er? Ik vind, ik vind een vakantiebaantje bij de bekende restaurant Boeddha. Ik begin daar één weekje in de schoonmaak. Later op een gegeven moment, dus uh, na die week kom ik uh, achter de bar te werken. En ik ontving daar de mensen voordat ze aan tafel gaan om te eten. Op een gegeven moment kom ik dus in contact met mensen zoals Koos Alberts. En ik mocht hem dus naar binnen rijden met zijn vrouw Joke. Uh, mensen als Benny Nijman, al, al, althans. Alle bekende sterren mocht ik daar ontvangen... voordat ze aan tafel gingen om te eten. Ja. Op een gegeven moment ben ik zelfs gevraagd door Frank Masmeijer... om bij hem thuis tijdens zijn verjaardag te bedienen. De vak horeca, je kunt het niet leren. Wat je kunt leren is namelijk communicatie met mensen. Ja. Hoe ga je met mensen om? Ja. En hoe behandel je vrouwen? Hoe behandel je mannen? Hoe als een vrouw met een man komt, uh, blijf je dan haar aanstaren, ook al is ze hartstikke mooi, et cetera, et cetera. <laughs> dat kun je wel leren. Maar, maar, maar even, even, als ik je even mag onderbreken, wat ja, was mag. voor jou dan zo mooi? Was het inderdaad dat er de BN'ers binnenkwamen en dat je daarmee mocht praten? Was dat het aantrekkelijkste? Nee, dat is een bijzaak. Voor mij is het allermooiste. Je maakt mensen gelukkig. Uh, jij wil ook lekker eten. Dus die, als je eten gaat maken, dan maak je eten met liefde voor de klant. Als je een drankje inschenkt, dan wil je namelijk een lekker drankje geven en ook heel mooi inschenken. Als een vrouw of een man wil een aperitiefje... dan geef je namelijk een aperitiefje. Bijvoorbeeld een vrouw lust u ananas, lust u jus de lans, en dan maak je daar iets moois van. Je doet er een beetje kokos bij. Horeca is enthousiasmeren, horeca is mensen bedienen, zodat als zij hun de knip open doen, hun portemonnee open doen, dat ze zeggen van kijk, dit is het waard geweest. En dat ja. ze met een lach naar huis gaan en dat ze jou missen. De horeca is ook voor Verstand hebben van politiek, verstand hebben van religie. Dat betekent dat als een man, in dit geval jij... je komt bij mij en je bent alleen... dan gaan we samen praten over allerlei dingen. Je legt een kaart op tafel, het gaat bijvoorbeeld over uh, vrouwen. We gaan praten over vrouwen. Je, je pakt de volgende kaart, het gaat over politiek. We praten over politiek. Hoor ik zoiets moois. En als die meneer... Um, in Delft volgens mij, of wat je zei, als hij het voor elkaar krijgt... om bijvoorbeeld die MBO-opleiding te doen. En dat moet ook, dat moet ook. Want de horeca in Nederland, beste zitten. Het is werkelijk waar, alsof onbeschoft. Je komt binnen, hallo, dat is alles. Nee, ja, ja, je komt maar, binnen, maar net zeg je van een opleiding heeft er niet zoveel zin... want het zit in je of het zit niet in je. Maar zouden mensen dan in plaats van ervaring op te doen... het moeten leren op een opleiding dat het niet voor hen bestemd is? Eh, eh, eh, tijdens een opleiding leer je te communiceren. Je leert te communiceren, hoe spreek je mensen aan? Spreek ik uh, met jij, je of u, of juffrouw, ja. mevrouw, of dame, of wijf. Je leert het. Dat soort dingen zijn heel hartstikke belangrijk. En ja. daarnaast, wat moet de HORECA Nederland doen? Ik ben namelijk ook lid bij ze geweest. Zij moeten alle bedrijven, vooral de, de kleine ondernemers, controleren op sociale hygiëne. Ik heb ook sociale hygiëne moeten halen toen. Maar nu kun je de sociale hygiëne namelijk kopen voor 1000 euro. Het is schandalig. De HORECA wordt. Ja, 100% op de aanstaande straatweg bij ons in Utrecht hangen kopies van sociale hygiëne. Oh. 100% dat ze niet echt zijn. Ik heb hem zelf ook gehaald, maar om, om daar nou 1000 euro voor te betalen, dat is veel te makkelijk voor. Ik heb hem gehaald in de guldentijd. Volgens mij 252 gulden heb ik hem moeten halen in Nieuwe Gein in de Blokhut. Nou, ik ging de eerste keer, ik haalde meteen de eerste keer. Ik heb een boekje aangeschaft, hartstikke gezellig. Uh, ik heb SVH-boeken gekocht, alles erop en dan. Ik bedoel, ik weet hoe ik me netjes moet kleden, hoe ik me netjes om moet gaan, et cetera, Maar de horeca is zo'n mooi vak. En het wordt vernacht. Ik heb zelf discotheek gewerkt, 3,5 jaar als barkeeper. Ik wil in uh, Ja, wat, Jij wat zegt wel, keer? het gaat achteruit. 100 procent beste ja. fietsen. Er ja. is totaal... Uh, je wordt weggekeken. Je ja. wordt weggekeken in de horeca. Het zijn allemaal vakantiewerkers. Het zijn allemaal vakantiewerkers niet doen. Kom op mensen, bier tappen... Is een vak. Je moet echt bier kunnen tappen. Het is niet zomaar oké, Ja, nee, ik bedoel Ik doe het zelf ook. Naast dat ik in de journalistiek werk, werk ik ook achter een bar. Hartstikke goed, collega. Hartstikke goed. Het is meer dan inderdaad alleen zaggerijnig mensen bedienen. Het is gewoon mensen ook een goed gevoel geven, toch? ja. Amir, we gaan het hier even bij laten, want we hebben ook Henk hangen. Dus ik ga even door. Dank je wel voor je bijdrage. Oké, hartstikke bedankt. Oké, Henk, goeienacht. Goedenavond. Nou, weer gezellig boel bij jullie. Ja, altijd. Nou ja, ik ben het helemaal met die uh, meneer Reins. Uh, dat er uh, ja, uh, moet een opleiding moet komen. Ik ga niet meer naar de kroeg van... ik vind het gewoon uh, niet meer leuk. Wat dan? Uh, maar maar waarom niet? Wat, word, je, word je slecht behandeld? Nou ja, ook slecht behandeld. Uh, nou, wat die mevrouw hiervoor ook zei... Uh, je kan toch wel een goede avond zeggen of in ieder geval... Uh, als je wat ouder bent, uh, u of. Uh, en uh, Ik heb het dan over kroegen, maar. Uh, nou ja, wat, wat zitten daar dan nog voor mensen? Dat zijn. Uh, een beetje verlopen hippies die uh, in de vijftig uh, nog op zoek zijn naar. Uh, een leuke nacht of zo, ik weet het niet. Maar, beetje, want, maar vroeger ging je wel regelmatig? Ja, vroeger wel, maar dan was het leuk. In Groningen was het leuk. Had je ja, een beetje muziek, een beetje gezellig. Maar ja, worden die maatregelen die worden weer aangescherpt. En, uh, maar wat, wat, wat mis je nu dan, vergeleken met vroeger? Nou, de, de gezelligheid en, uh, en dat er allemaal uh, hele oude mannen en vrouwen zitten... die uh, allemaal op zoek zijn naar een naar liefde of... Uh, uh, ja, naar nou, nou een relatie of weet ik veel. Ja, nou maar ja, ja. maar, maar he, hebben dan de, de, de barkeepers ervoor gezorgd... voor jou dat het minder werd? Of is het gewoon ook de mensen die in de kroeg ja. zelf zijn? Nou, dat was ik met die meneer in het begin ook met te wijzen. Ik bedoel, je kan toch wel uh, goedenavond zeggen of hallo? Of uh, je, ja, je, je komt wel niet een of andere IKEA binnen van uh, zoek het maar uit. Nee, nee. En, en dat, dat vind ik dan gewoon... Uh, dat nou dat ja, stukje dat, persoonlijke contact, dat is voor jou heel belangrijk. Ja, ik denk dat daar ook altijd een... een, een, een ik ben ook wat ouder, maar zoals vroeger een kroeg. En als je dan, dan ergens wat vaker kon, dan weten ze dat je Henk heet. En, en dan uh, weet ze wat je wil drinken. En, ja, uh. en uh, nou, hoe is het met je? En, uh, nou, gaat het een beetje of, uh, of gaat het niet... En uh, nou, dat is allemaal een beetje weg. En uh, nou, dat vind ik eigenlijk hartstikke jammer. Ik weet niet hoe oud die meneer is, die, die in het begin uh, het over die cursus had. Maar, maar, maar ik denk dat het 20, 25 jaar geleden was, het kroeg horeca was uh, toch leuker dan nu. Zou ja, ja. dan veel meer uh, jong en oud zaten. Uh, bij elkaar in, in de kroeg, weet je wel. En nu, nu zie je het meer gescheiden of het zit er helemaal niet meer? Nee, er zit de oude hap. En uh, ja, nou ik kan jongeren ook wel begrijpen. Ik zou er ook niet bij willen zitten. Mm. Dus het ligt ook op... aan de mensen die hier komen. Henk, je verhaal is duidelijk. Dankjewel. Dank Goeienacht je wel. Goeienacht uh, ook. Doe de groet aan die man. Fantastisch cursus. En die mevrouw uh, die zo lang in de horeca heeft gewerkt, ja. is een hele tof vrouw. Ik zal ze de groeten doen als ik ze spreek. En ja, goede en dan nacht. nacht. Dank je. Dag. Ja, wilt u ook meepraten? Zijn er volgens u ook dingen veranderd in de kroeg? En wat moet er dan aan gebeuren? Wat mist u of wat vindt u juist in de kroeg? Wat is dat? Wat trekt u aan? Waarom gaat u daarheen? 0800 1121 nacht@eo.nl en via de Twitter via @deNachtop1.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 Just not able and the ones who change the world, and you're gonna change the world. Best mooie, rustige muziek. Zo hier in de Nacht op 1, waarin we het hebben over uh, kroegen en barmannen. En de technicus Nico, die wijst mij erop dat er ook heel veel barvrouwen zijn. Nou, als ik, die, um, ja, als ik die toch een beetje pijn heb gedaan door alleen maar barmannen te noemen... dan wil ik bij deze mijn excuses aanbieden. Want het gaat natuurlijk over barmannen en barvrouwen. Maar ja, dan blijf je zo lang praten als je dat allemaal moet zeggen. Dat doe ik nu ook, dus dat maakt helemaal niet uit. We gaan gauw naar Melanie, want die hangt aan de telefoon. Goeienacht, Melanie. Hallo, goeienacht. Welkom in de uitzending. Ja, dankjewel. We hebben het nou, over ik, kroegen. Uh, ja. Ben jij iemand die regelmatig een kroeg bezoekt? Nee, niet meer zoveel veel als vroeger. Was je, ja, vroeger was je een kroegtijger, zoals het heet? Ja, toen ik nog in Haarlem woonde ging, ik iedere week. Oké. Okay. En wat was het dan voor soort kroeg? Was het een bruine kroeg of juist meer een dansing? Of... Nee, het was, was geen dansing. Het was ook niet echt een bruine kroeg, maar het was een beetje, er kwam ook van alles. Oké. Okay. En waar, nou, waarom je ging zomaar. je daar eh, zo vaak heen? Ja, gezellig. Ja? <laughs> ja, toen was het wel gezellig. Maar ik wil sinds een paar jaar in een dorp, in Groningen. Ja. Ik ga geen namen noemen. <laughs> en als ik dan hier wel eens uitga, en ik weet niet of dat dorps is hoor, maar ik heb al uh, zeker dat er dan van die grote scherp hangen, en zeker in het weekend, dan staat er een hele avond, en er zijn er wel van die bruine kroegen, ja. staat dan voetballen op. Ja, en dan kom je als vrouw binnen en dan denk je, oh nou, nee. Nou, ik hou best wel van voetballen hoor. Maar als ik televisie wil kijken, dan blijf ik thuis. Ja, ja. Dan ga ik niet vooruit. Nee. Maar er want is denk... maar één kroeg in dat dorp, of? Nee, er zijn er juist hier heel veel. En toch? Ja, en Overal toch. de tv aan. Nou, nee, niet overal hoor. Ik heb dus ook op een gegeven moment uh, een andere kroeg gaan opzoeken. En daar is het dan wel weer gezelliger. Ja. Maar ik denk, waarom staat er zo'n televisie aan? Weet je, want iedereen gaat toch kijken. Al wil je niet. Ja, je wordt altijd naar de televisiescherm ja, getrokken. Ja. Zeker als er een heel groot scherm hangt. Ja. Moet je nog stil zijn ook? Nee, ja. Dat snap ik dus niet. Nee, weet je naar de kroeg. kroeg hè, waarom zo kroegbaas dat wil? Nee, gewoon van, je ja, haalt zoveel sfeer weg dan, weet je? Ja. Nou, je, je ziet vaak dat, dat bepaalde kroegen dat wel doen en andere kroegen niet, hebben. Nou, Nederlands elftal, dat zenden ze allemaal uit. Maar dat is, ja, dat is, dat is dat dat natuurlijk van... bijzonder. Maar nee, gewone ja. voetbalwedstrijden, vaak zie je toch dat er bepaalde cafés zijn die dat doen in het dorp... en die trekken daar een bepaald publiek mee. En anderen doen dat dan niet en die trekken het andere publiek, toch? Ja, ja. Maar dat ja, is in ja, het dorp ja, niet. Ik, ik, ik, ja, sorry? Dat is in, bij jou in het dorp niet. Daar doen we toch gewoon te veel uit? Ja, ik vind het gewoon van als je televisie wil kijken, blijf je thuis. ja. Ik denk gewoon, je gaat uit om, om even met andere mensen te ontmoeten, om met andere mensen te praten. Ja, daar ga je denk ik vooruit. Ja. Toch? Ja, je, je gaat er toch heen, volgens mij ook, voor een stukje sociaal uh, gesprek, ja. toch? Ja. ja. En dan, dus nou, je gaat met een paar vriendinnen of een paar vrienden, en dan ja. een drankje. Nou, en dat is leuk als, als de barman, dan wel barvrouw, um, uh, ook aardig is en op een mooie ja. manier en op een leuke ja. manier uh, de avond ook verzorgt. Maar dat bedoel ik dus, de bar-eigenaren staan dus ook uh, in een hoekje zo te kijken, weet ja, je wel? Ja. En ik heb soms dat gevoel dat je dan uh, uh, vijf minuten met je vinger omhoog zit van... kan ik nog wat bestellen? Ja. Ja, ja, dan heb ik... Ja, dan denk ik van, ja, jeetje, weet je? Dat, ja. dat, dat vind ik dan allemaal niks. Allemaal niks. Nee. Dus dit is een les van Melanie aan alle kroegeigenaren. <laughs> Zet niet zomaar een tv aan. Er zijn ook mensen hey. die komen voor andere dingen. Juist. Heel goed. Ik wil je dan okay. bedanken voor je bijdrage, Melanie. Oké, okay. even de uitzending nog. Oké, okay, een hele goede ja. nacht. Doei, doei. daar Gaan we naar uh, trouwe luisteraar en reageerde Martijn. Goeienacht. Goeienacht, Martijn. Ik, uh, ja, het valt mij zo op dat uh, ik ben toevallig vannacht uh, nog in België op stap geweest. Dan ga ik één keer in een maand uh, met een uh, Belgische groep vrienden... Daar naartoe. En het valt mij op dat in België de grassons of de bedienders, dat die uh, een ja, betere manieren hebben dan de bedienders of het, ja, het horecapersoneel in Nederland. Kun je, kun je daar een concreet voorbeeld van noemen? Wat vind je, wat vind je beter? Uh, is dat omgangsvormen nou, is... of is dat de, de manier waarop ze naar je kijken of tegen je praten? Of... Ja, rustvoller. Alsof jij een klant bent. Ik ben vroeger dan... Alsof je echt een klant van ze bent. Ik nee, dat kan niet landen... hè. Nee, nee, nee, klanten, dat kan niet. Want dan zeggen ja. we, er is een andere sector waar, waar vrouwen klanten hebben, maar wij hebben gasten. Dat is altijd terecht Ja, gasten, alsof ja. je een gast van ze bent. Ja. Ja. Alsof je... Ja, de, de, zeg ook wel eens uh, dat het eigenlijk zo hoort te zijn dat, uh, uh, uh, uh, de, dat uh, in de horeca de klant is koning. Of de ja. gast is koning. Gast is ja, ik vind dat, het, dat is natuurlijk een beetje overdreven. Maar in België heb je het gevoel dat je respectvoller behandeld wordt. Ja. Waarin, in, in, ik ben vroeger dan vaak in Nederland op stap geweest en uh, daar heb je de portiers of het personeel. Je uh, hebt niet het gevoel dat ze blij zijn dat jij er bent. Het is meer alsof ze jou als een concurrent zien of een soort, uh, ik weet niet wat ze... Wat, wat, uh, wat, wat, maar in België, uh, dan die die, tent, die dancing waar ik dan vaak kom, Daar komen mensen van uh, 21, maar ook mensen van boven de 50. En dan komen mensen met heel veel geld. maar dan komen ook mensen die heel weinig geld hebben. Maar naar iedereen uh, doen ze heel respectvol. Uh, ja, ik, ik kom er dan al wat, wat, uh, wat langer. Dus ze kennen mij dan ze geven mij een hand. En uh, als, ik, als ik binnenkom... En uh, ja, de bedienden die komen wat drinken brengen. Je hoeft niet aan de bar het drinken te halen. Nee. Dus ze komen wat drinken. Maar de manier, de manier, waarop ze met jou omgaan en dus ja. ook jou herkennen, Maar dat ze doen ook, uh, ze doen ook Martijn, Martijn rustig, doen ook rust, oude dag rustig, Martijn, Martijn, rustig. Ja. Rustig blijven praten. Ja, ja, ja. <laughs> ze doen ook uh, uh, heel vriendelijk jouw. Uh, uh, gedacht zeggen als jij iets bij ze doet bestellen en dan vriendelijk als je dan iets besteld hebt weer heel vriendelijk zo uh, weer in, uh, uh, naar jou lachen zeg maar ja. Echt, uh, op een heel beleefde manier, respectvolle manier. Dus dat dat is, respect uit. is belangrijk? Precies, juist. Ja. Duidelijk Martijn. In, in Nederland zijn ze vaak iets te bot en uh, ja. Nou, misschien, zouden, misschien zouden ze op die cursus een aantal Belgische leraren moeten neerzetten dan? Nou, ja, ik weet niet, maar het, is, het valt mij gewoon op. Oké. Okay. Ja, nou, ik ben benieuwd naar is, andere verhalen... wat mensen beleven in kroegen elders ter wereld. Dankjewel, Martijn, en een goede okay. nacht. Goed, ja, bedankt. Bye. voorzichtig. Bye. Ja, dat is ook wel een leuke natuurlijk. Want, want wat zijn volgens u de verschillen tussen kroeg hier in Nederland... en in andere landen ter wereld? We hebben hier een hele andere manier van omgaan. Nou, misschien heeft u daar ook wel ervaringen mee. Het gaat vannacht dus over kroegen, barmannen, barvrouwen. Uw ervaringen met de kroeg en waarom gaat u er eigenlijk heen? Daar gaat het over vannacht 1121 nachteo.nl en via de Twitter de Nacht op 1. Dat zijn de manieren waarop u kunt reageren vannacht. Kroegen, barmannen, barvrouwen. Uw ervaringen ermee en uw adviezen ook. Wat moet zo'n barkeeper nou kunnen? Wat zijn belangrijke eigenschappen? Praat met ons mee. 0800-1121. Crap, it's it ain't over till it's over. Alweer uit 1991. Dat is goed nieuws voor fans van Lenny, want hij is hard bezig met een nieuw album. En dat moet ergens begin dit jaar nog uit gaan komen. Helemaal duidelijk wanneer het precies gaat zijn is het nog niet, maar... Hou het in de gaten. En daarna word ik gebeld door Ruud en die zegt... nou, ik zit hier in Schothorst en ik luister via een, een uh, noodradio. Die heeft zo'n noodpakket. Maar de elektriciteit in de hele wijk is uitgevallen. Nou, mocht u daar nou uh, wonen en ook via een noodradio luisteren... van harte welkom. Dit is de Nacht op 1. Wij helpen u wel de nacht door, ook al heeft u geen elektriciteit. Dat moet uh, helemaal geen probleem zijn. Gewoon die noodradio aanhouden en dan wordt, komt het helemaal goed. Geef eens naar een mailtje van Nathalie. Die stuurt naar nacht.eo.nl Beste EO, ik en mijn man hebben decennia de kroeg bezocht. We hebben elk weekend 150 tot 200 euro achtergelaten in kroegen. Maar sinds drie, jaar bezoeken, um, sinds drie jaar zijn kroegen niet meer interessant voor ons geld... vanwege het rookverbod. Kroegen zijn ons geld niet meer waardig, want we voelen ons er niet meer thuis. Groeten van Nathalie. Ja, misschien is dat ook voor u wel een reden waarom u niet meer gaat. Dat rookverbod. Of misschien juist een reden waarom u wel gaat. Goed, al uw verhalen over kroegen, barmannen, barvrouwen. en uw adviezen richting deze mensen zijn welkom via nacht.eo.nl 0800 1121. en via de op een op de Twitter. En we werden gebeld door Marcel op ons telefoonnummer 0800 1121. Marcel, goeienacht. Goeienacht. Ben jij een uh, regelmatige kroegbezoeker, Marcel? Uh, ja, klopt. En, en waarom ga je naar de kroeg? Uh, ja, voor om uh, voor de gezelligheid. Ja. Maar uh, waar uh, waar over heb jij is uh, net dat net ook al over over uh, gemaild, over de roverbord. Ja, want wat vind jij daarvan? Ja, te, uh, de, daarom is het ook minder in de kroeg want. Uh, er blijven een heleboel mensen blijven weg. Ja, en dat, dat maakt het minder gezellig... omdat er gewoon minder mensen meer komen. Ja, dat klopt. Maar het is wel gezonder, toch? Ja, en, en daar ben ik mee eens. Maar de, je jagen een heleboel mensen een, een, een, gewoon de kroeg uit. Ja, dat, dat, is, dat is misschien wel waar. Maar ja, voor andere mensen die last hebben van die rook... is het natuurlijk goed dat het uh, gedaan is. Ja, uh, uh, nou snap ik. Maar... Voor jou is er een reden om in het te gaan? Ja, ik ga niet vragen welke kroeg je natuurlijk gaat... maar je hebt een hele hoop kroegen waar het nog, uh, waar nog gerookt wordt... waar het uh, door de vingers gezien wordt. Ja. Maar de, daar, dat soort kroegen ga jij niet heen? Uh, jawel. En, maar daar, ook daar is het rustiger nu tegenwoordig? Ja, ja. ja. Hey, wat vind je nou een belangrijke eigenschap van een barman of een barvrouw? Uh, ja, ze moeten er goed aan verzorgd uitzien en dus, uh, een goede uitstraling hebben. Ja, dat, dus een, uh, fijn om naar te kijken en verder? Ja, uh, ja goed, uh, goed bedienen. Ja, en wat, wat is goed volgens jou? Is dat heel persoonlijk of wat minder persoonlijk juist? Uh, gewoon, gewoon persoonlijk. Ja. Nou, ik, ik hoop dat uh, ondanks dat het rookverbod er is... dat er voor jou toch nog wel uh, genoeg te genieten valt in de kroeg. Ja, uh, dat, dat zeker. Goed zo. Marcel, dankjewel voor je bijdrage en een goede nacht. Okay. Ja, Dan gaan we door naar Helene. nacht Ook een regelmatige kroegbezoeker? Geweest, geweest, geweest. Geweest. Ja, nee, dat ben ik niet meer. En ik ben ook uh, barkeepster geweest. Ik heb er jaren in de gezeten. Uh, maar ik ben nu 60, dus ik heb uh, daar niet nou. zoveel zin meer in. Nou, misschien is dat juist wel een, een, een gat in de, in de economie. Oudere barmensen. Uh, nou ja, dat... Uh, dat zijn toch de mensen met veel ervaring en levenswijsheid. Ja, ja, en die hebben nog de respect voor de ander. Ja, dat daarmee niet gezegd dat jongere mensen dat niet... per dat, uh, dat Nee, nee, hebben. dat is waar, dat is waar. Maar het, het moet nu tegenwoordig allemaal wat sneller, hè? Ja. En er moet, er moet uh, veel en snel verdiend worden. Ja, gaat het te veel om geld, vind je? Ja, vind ik wel, ja. Ja, als je gezellig een, een, een bolletje drinkt... En, en je glas is no, nog geen twee minuten leeg... en dat had ik er net dan over... dan, dan, nou, dan, dan komt er al uh, iemand naar je toe om te vragen... van, kan, u, kan ik u nog wel... Inschenken. Ja. Nou, daar maak ik zelf wel uit. Ja, dat, maar, maar, maar ja, die mensen, die, die die bediening, die loopt een rondje... en die ziet dat een glas leeg is, die neemt dat mee... en die vraagt tegelijk of je nog wat wil drinken. Maar bij jou is het niet... Nou, ik heb geleerd dat als een glas leeg is, je die niet mag meenemen. Oké. Okay. Dat heb ik geleerd. Ja. Maar hoe ja, zou je dat dan willen? Want, want het is natuurlijk ook niet te doen voor iemand die in een kroeg staat... om, de, om, om, uh, uh, om alleen maar te wachten. Nee, want je nee. kan niet alles tegelijk zien leeg heb. Nou, dan kan je best wel even wachten. Ja. Eh, dat is, op die terrassen kan ik het nog enigszins eens voorstellen, dan is er allemaal haast bij. Eh, iedereen wacht op een nieuw tafeltje, maar gewoon in, in een kroeg. Nee, dat, dat vind ik niet echt. Ja. En hoe kijk je terug op de tijd dat jij barvrouw was? Ja, met uh, veel uh, genoegdoening. Ja? Ik vond, ja, ik vond het erg leuk. Heb je, heb je een en... mooie anekdote voor ons? Nee. Niet eens? Waarom? Is die, is die te persoonlijk om te vertellen? Nou, nee, het is te lang geleden. Ik, nee, nee, nee. Dat nee, zou ik niet weten. Ik ben er ook niet op voorbereid, natuurlijk. Nee, dat is waar. Maar nee, nee het is te lang geleden. En als je, als je terugkijkt naar die tijd, je vergelijkt hem naar de tijd nu. Wat, wat zijn dan de grote verschillen? Nou ja, de snelheid. Ja, Het moet allemaal veel sneller dan vroeger. Ja. Ook natuurlijk met de mensen een beetje kunnen praten. Ja. En heb jij ook dat op het moment dat je ergens binnenstapt in een horecagelegenheid, gelegenheid dat je dan altijd nog met dat horecagevoel gevoel je achterover rondkijkt? Ja. ja. ik vind ja. het altijd heel vervelend. Ja, dat is heel vervelend. Ja, dat is waar. Maar dat is wel zo, ja. Ja, nee, ik ken het precies, ja. Goed, ja. nou, ik, ik hoop dat, uh, dat mensen daar lering uit trekken, dat het allemaal niet zo snel moet en dat, uh, dat geld wat minder belangrijk is. Dank je wel, ja. en een goede nacht. Okay. Okay, u ook. Dag. Gaan we weer even naar een de mailtje, deze keer van David, van 19, zit hij erbij. Die zegt, uh, hoi, ik ben laatst met een aantal vrienden naar een kroeg geweest... waar je ook kunt lezen gamen. Dat was met een reunie van school. Wij bleven met z'n drieën en dronken nog wat en gingen wat darten. Het is een super kroeg en uh, de barvrouw heeft altijd een praatje voor je klaar. En ze is vriendelijk en open en ook gewoon vriendelijk. En ik vind het ook belangrijk dat niet zomaar Jan en Alleman aan de tap staat. Dat is dus de mening van David. Uw mening is ook van harte welkom. Bijvoorbeeld via de e-mail nacht.eo.nl. Kunt u het kort formuleren. en zit u op Twitter en kunt u een tweet sturen naar op 1 Of u doet een hashtag denachtop1. Dan kunt u daar uw mening kwijt. En uh, u kunt gewoon bellen. Dat is Ben 0800 1121. Goeiedag Ben. Ja, Goedendag. Ik wil even eh, lang wachten Ja, Iedereen wil zijn uh, ja. zegje doen, dus dan uh, kan dat even duren. Ja, eh... Uh, ik ga over de kroeg. Eh... Uh, uh, ja, ik ga naar de kroeg. Eh... Uh, heel veel mensen, uh, die hebben, uh, zoals met voetbal, geen eredivisie live. Nee. Dus, wat doe je? ga je, ga je naar de kroeg. Om, kun, je, kun je trouwens de radio even uitzetten? Want ik hoor een galm op de achtergrond. Oh ja? Ja. Okay. Uh, ja. Yes. En, eh, uh, die, die, die, die, die mensen die hebben geen eerder live En uh, dan gaan ze naar de kroeg. En, het, en het, ja, God, zoals die, uh, die mevrouw die zei ook. Uh, ja, uh, moet je stil zijn. Ja, de, de voetbal is, ja, en dan vang je ook dat ze uh, allemaal. Uh, uh, stil zijn, je wilt uh, gewoon uh, een wedstrijd volgen. Ja. Maar dat is dan vaak de, de zondagmiddag, hè? Want dan zijn de meeste wedstrijden of het de begin ja, van de zaterdagavond. Ja, vrijdagavond, zaterdagavond, ja. uh, altijd voetbal. Eerder niet live. Ja, en dat, en de, voor jou is dat een belangrijke reden om naar de kroeg te gaan? Om het voetbal daar te kijken? Uh, ja, ligt aan uh, wat voor wedstrijden. Als het gewoon een eigen wedstrijd is, uh, waar je uh, supporter, een beetje van mensen, uh, daar wel. Maar ja. gewoon uit uh, andere wedstrijden, in de zet ben je niet zoveel. Nee. En uh, zoals ook uh, de kroeg, uh, waar wordt gerookt, uh, in de ben je ook niet. Uh, ik rook zelf niet. Uh. Nee. Ik, ik ga de best tegen. Uh, maar dat maakt niet dat ze roken of niet roken. Ja, En, uh. en, en toch hoor je heel veel mensen, en, het, en dat blijft terugkomen, ook al is dat rookverbod er nu al een tijdje, ja. die zeggen het is minder gezellig in de kroeg geworden sinds het rookverbod. Oh ja, ik heb vroeger veel in de kroeg gerookt. Dus verschillende kroegen, maar ja, als ik naar de kroeg ga, nou, ik ga even uh, kijken, uh, voor de gezelligheid, of ik een pot uh, te uh, ja. ja. Ja, anders uh, nee, dus, ga, dan kom ik niet in de kroeg. Nee. Het is niet zo gezellig meer als vroeger. Uh, vroeger uh, dan maak je niks uit en uh, dan ging je uh, naar de dancing... Ging je gewoon kroeg in, kroeg uit. Uh, maar het was gewoon gezellig. Ja, dat blijft terugkomen, dat vroeger. Dat het toch gezelliger was, hè? Ja, vroeger veel gezelliger. Ja. Vandaag en dag. Uh, ja, dat is mijn mening. Uh, gewoon, uh, ja, hoe meer als ik uh, trap, hoe meer als ik verdien. Ja, het gaat om geld. Ja, het gaat om geld. Ja. Ja. Goed, Ben. dankjewel. Ja? En een goede nacht. Oké, ik tijd. Dag. Bent u het nou ook eens en vindt u het veel te veel om geld gaan tegenwoordig? En uh, vindt u het helemaal niet meer gezellig meer om naar de kroeg te gaan? 0801121 121 voor uw mening. nacht@eo.nl kan ook. Of een tweet naar uh, de 1 Het is tijd voor Sandy Coast. Just a friend.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 Just a Friend van Sandy Coast. Het gaat vannacht over kroegen, barmannen, barvrouwen. Uw ervaringen daarmee en ook de verschillen met vroeger en andere landen. 0800-1121, nacht het EO.nl. Het is bijna tijd voor het nieuws van uh, drie uur. Maar tot die tijd ga ik praten met Margot. Goeienacht. Hi, goeienacht met Margot. Nou, ik vind het stap met 62, maar ik vind het, de kroegen nog net zo gezellig als vroeger. hoor. Ja, ga je nog regelmatig? Nou, regelmatig als ik zin heb. Ja, en voel je dan... Dat uh, ja, mag niet zeggen, ik niet maar, zeggen, maar voel durf, je dan een ja, beetje... Sorry. Wat zeg je? Als je dan gaat, voel je dan een beetje oud? mag eigenlijk natuurlijk nee, niet nee, zeggen. Nee, nee, nee, nee. Uh, nee, nee, nee. Dat is hoe je jezelf opstelt. Ja, wat ligt het daaraan? Vind ik wel. Ja, ik zit er niet meer uit als een... Uh, mijn uh, beste tijden heb ik gehad, 37, 38, 40, enzovoort, enzovoort. Maar nee, joh, dat, dat weet je wat ik altijd zo leuk vind in een kroeg? Ik kom wel eens in een uh, kroeg, er komen veel Ieren en Engelsen, er komt van alles. Oud, jong, en je hoort allemaal verschillende verhalen. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Ja. En dat is, en vroeger ook, wij hebben wat gestapt in Amsterdam, in Den Haag. En dan gingen we, zei ik tegen mijn vriendin... joh, vroeger had je nog kastchecks, hè? En dan zeiden we, joh, we hadden altijd een kastchecks bij ons. En dan zeiden we, joh, wat maakt nou een kastcheck uit op een mensenleven? Nou, namen we een taxi naar het Leidseplein. Nou, daar kon je stappen, hoor. Nou, ma Mago, blijf even van de lijn. Dan gaan we er even zo naar het nieuws over doorpraten. Ja. Want dat vind ik wel leuk om even wat ervaringen van vroeger uh, te horen. Blijven van de lijnen gaan wij ondertussen luisteren naar het NOS-journaal van 3 uur. En u kunt ze natuurlijk blijven reageren via telefoonnummer 0800-1121. Via de e-mail nacht.eo.nl. En wilt u met ons twitteren, twitter dan naar op 1 Heel graag tot zometeen naar het nieuws van 3 uur.